8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Overlast door winterweer, honderden kilometers file. Armstrong biegt bij Oprah dopinggebruik op en Veiligheidsraad steunt ingrijpen in Mali. <tied> De ANWB adviseert automobilisten in een groot deel van het land niet de weg op te gaan. Door de sneeuwval is er op grote wegen geen doorkomen de organisatie. Vooral in de Randstad ligt veel sneeuw, maar er is ook overlast in Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Op de snelwegen staat ongeveer 800 kilometer file, veel meer dan normaal. Op een aantal plaatsen zijn de files ook lang, zo stond op de A4 tussen Delft en Schiphol in beide richtingen meer dan 30 kilometer. Ook rond Den Bosch en Breda is het erg druk. In Zuid-Holland is ook het treinverkeer ontregeld door het winterweer. Tussen Den Haag en Gouda en Den Haag en Rotterdam zijn treinen uitgevallen, meldt de NS. De oorzaak van de problemen is een wisselstoring en die komt bovenop de aangepaste uitgedunde dienstregeling van de NS. Schiphol heeft ook last van het winterweer. Vliegtuigen moeten voor vertrek van ijs worden ontdaan en dat levert wat vertraging op. Het sneeuwt nu in een brede strook over het midden van het land... van west naar oost, over Amsterdam, Flevoland, richting de Achterhoek. In Limburg sneeuwt het nauwelijks, al dus NOS-weervrouw Willemijn Hubert. De meeste sneeuw, zo'n 5 tot 10 centimeter... is gevallen in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en het westen van Brabant.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 Morgen is het zonnig winterweer. Aan zee blijft kans op een sneeuwbui. Middagtemperatuur tussen 0 en min 3 graden. Awb ah, verkeersinformatie In het midden, westen en zuiden van het land... is het op veel plaatsen behoorlijk glad door sneeuw. En dat geldt ook voor autosnelwegen. Alles bij elkaar nu. 96 files. En die zijn goed voor zo'n 850 kilometer. En daarmee komt deze spits uh, makkelijk de top 5 binnen vanochtend. De, drukste, de grootste drukte rond Amsterdam, Den Haag Rotterdam... en inmiddels ook op de wegen rond Den Bosch. Veel vertraging op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Daar rijdt het op diverse plaatsen langzaam over 20 kilometer. Ook veel drukte op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar zijn de files nog wat groter, rond de 25 kilometer. Ook veel vertraging op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen A Horen en Zaandam rijdt het langzaam over 23 kilometer... De langste file die zat op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en Aalsmeer langzaam rijden over zo'n 40 kilometer. Het is ook langzaam rijden op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... tussen Dodewaard en knooppunt Deil 30 kilometer. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A27. Op de A29 hoek van Holland richting Gouda... tussen Westerlee en knooppunt Gouwen rijdt het langzaam over 29 kilometer... Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum 14 kilometer. En op de A59 vanuit Syrixzee naar Os tussen Den Bosch en Nuland 12 kilometer. En de andere kant op vanuit Os naar Syrixzee voor het Zonzeel 15 kilometer. Je moet er niet aan denken. Maar wij wel. Want goede banden zijn van levensbelang.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, Lance Armstrong zou zijn hart hebben gelucht bij Oprah... en dopinggebruik hebben toegegeven. Ja, daar zei hij wat anders, onder Ede. We praten er zo over met wielerverslaggever Gio Lippens. En de koepel van woningbouwcorporaties reageert zo op de dringende aanbeveling... van een onderzoekscommissie om nu eens goed toezicht te gaan houden. We spreken de voorzitter van Ede's, Mark Alon. En de sneeuw legt een groot deel van het land plat. En dat komt allemaal door Willemijn Hoepers. Ja, Willemijn. Bedankt. Goedemorgen. Hoi. Hoe, hoe is het nu? Buiten, sneeuwt het nog altijd? Ja, het sneeuwt nog steeds. En dat gaat echt uh, in het uh, oosten-zuidoosten de hele dag nog uh, duren. En vannacht ook. In het uh, midden en ook het westen wordt het uh, in de loop van de middag langzamerhand wel wat droger. Maar hoeveel... dat duurt dus echt altijd. Ja, en, en hoeveel valt er Willemijn? Uh, nou, ik denk dat de komende uren in het westen nog zo'n 1 tot 3 bij uh, kan vallen. En, uh, kijken we meer richting het oosten, dan kan er nog zo'n uh, 3 tot 6 centimeter bij gaan vallen. Dus, uh, dat spreken ook nog wel echt over een paar centimeters, ja. ja. Hm. Ga je het ook allemaal zelf opruimen? Uh, nee, dat... Uh, <laughs> Niet, <niks, nee. laughs> Maar hoe lang blijft het liggen? En, en hoe lang gaat het nog door? Hoe, hoe lang houden we daar last van? Nou, het... Uh, nou, op, de, op de weg uh, wordt het nu natuurlijk uh, volop uh, gestrooid en, uh, en geploegd uh, daar waar nodig is. Dus in die zin uh, zal het wat dat betreft qua overlast hopelijk wat minder zijn. Alhoewel in de nachten de, de kans op gladheid blijven staan hoor. Maar het blijft ook vriezen, dus op de meeste plaatsen blijft die... Sneeuw gewoon uh, liggen. Er is geen sprake van dat die helemaal weg gaat smelten de komende week. Heb je goed nieuws voor uh, bijvoorbeeld Noord-Brabant? Want ik krijg zojuist het bericht binnen van de AWB dat daar echt monsterfiles ontstaan ja, van wel 50 natuurlijk... kilometer. Ja, file. ja, ja echt, echt vreselijk als je erin staat. Ja. Nee, uh, voorlopig nog niet. Het sneeuwt daar ook nog steeds en dat blijft het gewoon nog uh, doen. Dus... Ik kan er ook niks beter van maken, helaas. Helaas. Maar het is ook ja. fijn, hè, Willemijn? Als je bijvoorbeeld nergens heen hoeft, sneeuwpoppen kan bouwen. Ja, nee, helemaal prima. Ik wacht tot mijn zoontje wakker wordt en dan gaan we naar buiten. Kijk, Willemijn, <laughs> dank je wel. We gaan door naar Rijkswaterstaat Diederik Fleuren. Nogmaals, goede ochtend. Goedemorgen. Um, wat kunt u nog doen voor die mensen in Brabant? Ja, um, als je eenmaal in file staat is het lastig, want dan kunnen we er weinig aan doen. We hebben wel één advies, en dat is inderdaad gezien de lengtes van de file die nog steeds iets aan het toenemen zijn, is toch wel het dringend advies van Rijkswaterstaat om daar waar mensen niet echt de weg op hoeven, om dat vooral ook niet te doen en heel goed de weersverwachting en de verkeersinformatie in de gaten te houden. Dus het dringend advies is, ga niet achter aansluiten in die file. Voor ons is het eigenlijk zaak dat we zo snel mogelijk die files natuurlijk toch willen laten oplossen, zodat wij ons werk weer kunnen doen en optimaal die weg weer bereikbaar kunnen krijgen door te strooien en eventueel daar waar noodzaak sneeuw weg te schuiven maar files van 50 kilometer heervleur dat dat is ongekend toch ja nou het is wel eens eerder voorgekomen maar dat zijn enorm lange files ja dat is ja dat is inderdaad het geval en daar valt nu niets aan te doen dan tegen mensen te zeggen hou vol en sluit niet achteraan nou ja, in ieder geval inderdaad, niet, niet die files nog langer maken. Dus daar waar je niet hoeft, ga de weg vooral niet op. En voor de rest proberen we natuurlijk daar te plekken, want het staat op meerdere plekken helaas, is natuurlijk file. Proberen we daar natuurlijk van alles aan te doen met eventueel onze weginspecteurs um, en, en andere instanties. Om toch te proberen dat we allemaal weer op gang te krijgen. Mm -hmm. ja, maar er zijn hier en daar, ja, horen we ook toch wel wat, uh, wat kleine incidentjes. Uh, kopstaartbotsingen, wat ja, dus alles werkt mee. Um, of Weet helaas niet. Ja. Nu werkt het tegen ons om, uh, om een vlot en veilig uh, over de weg heen uh, te kunnen gaan. Ja, ja. ja meneer Fleur, het sneeuwde gewoon weg te hard. Daar was niet meer tegen op te vegen en de preventieve zoutlaag helpt dan ook niet? Nee, die helpt dan inderdaad niet meer. We zijn inderdaad al vroeg in de avond en de hele nacht zijn we in touw geweest... met honderden strooiwagens en sneeuwschuivers. Maar dan zie je dat als eenmaal die spits ontstaat en het blijft sneeuwen... Ja, dan kan het zout op zich onvoldoende mengen met de sneeuw... om daarmee de weg vrij te krijgen. Ja, en de mensen rijden wat rustiger en terecht. houden wat meer afstand... Ja, dus dan is die doorstroming die neemt al iets af. Ja. Ja, en dan krijg je dus dit soort situaties helaas. Dus ja, dan heeft het preventieve strooien wat we massaal hebben gedaan. Met zoveel sneeuw die dan toch valt. Ja, dan krijg je dat niet helemaal 100%. in nee. en, orde. En hoe zal de avondspits verlopen, denk u? Laten we maar even mm. vooruit kijken. Ja, nee, dat is heel goed om vooruit te kijken. Nou, wat we in ieder geval zien is dat als een denkbeeldige lijn trekken van Zeeland zeg maar, naar Twente... en alles wat daar een beetje ten zuiden zit, dat werd net ook al uh, gezegd... Uh, ja daar moeten we de hele dag toch wel rekening houden met, uh, met sneeuw... en daardoor dus ook wel weer overlast uh, op te wegen. We okay. proberen er alles aan te doen, maar helemaal voorkomen... kunnen we niet, uh, ja, niet helemaal ja. garanderen op dit moment. Daar moeten mensen echt rekening mee houden dat, dat ook in de avondspits... toch nog wel voor enige overlast kan gaan zorgen. Goed. Helder. Directeur Fleuren, dank u wel. Graag gedaan. naar Edwin van Scherburg van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Blijft die aangepaste dienstregeling overeind? Wat er op die dienstregeling staat, rijdt dat ook nog? Ja, die is grotendeels volgens de planning begonnen vanmorgen. Uh, dus in, in grote delen van het land is dat helemaal volgens die aangepaste dienstregeling zo gelopen. Alleen rondom Den Haag zagen we als gevolg van een wisselstoring en wat uitgelopen werkzaamheden wat vertraging richting... Den Haag-Rotterdam en Den Haag-Gouda. Nou, Den Haag-Rotterdam is nu naar verwachting verholpen, dus daar zou het treinverkeer langzaam weer op gang moeten komen. Op het traject Den Haag-Gouda moeten reizigers nog rekening houden met vertraging. Maar in de rest van het land, uh, grotendeels volgens de planning, ik meen alleen net dat ik erin zag komen dat er op Nijmegen-Den Bosch uh, iets vertraging was. Um, maar grotendeels volgens de aangepaste dienstregeling. Nou, dat is, uh, dat is nieuws, meneer van nou, het spoor blijft kwetsbaar in dit soort omstandigheden, dus ik ben buitengewoon uh, voorzichtig. Dat zie je in alle landen om ons heen. Uh, de spoorinfrastructuur, maar ook de treinen zijn gewoon kwetsbaar. Dus ik ben blij dat het nu grotendeels goed gaat, maar reizigers ondervinden wel wat vertraging hier en daar. Drukkere treinen en ook aansluitingen lopen wel eens mis, maar uh, ja, grotendeels volgens de planning gelukkig nog. Hm, meneer van Scherbeur trouwens uitgelopen werkzaamheden en met dit weer op komst, uh, dat is logistiek niet handig hè? Nou, er wordt altijd aan het spoor gewerkt. Hè. Ja. Net als Rijkswaterstaat, dat ook, er is dagelijks onderhoud nodig. Uh, ja, en dat kun je niet altijd uh, plannen. Dat liep iets uit. En daardoor ondervonden reizigers op Trek Den Haag-Rotterdam hinder. Uh, maar dat is nu verholpen. En uh, zou grotendeels weer uh, op gang moeten komen. Het weer van Scherbeul van de NS. Dank u wel. Hoe zit het nou met Lance Armstrong? Heeft hij nou gelogen? Onder Ede heeft hij verklaard hij geen doping te hebben gebruikt. En tegenover Oprah Winfrey zo, Die hebben gezegd dat hij wel heeft gebruikt. Misschien heeft Riolip er straks antwoorden. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. John Bakker, Oei, we horen van files die eh, wel heel lang zijn, 50 kilometer. Hier zal er maar instaan, hè? Ja, en er zitten ook vertragingstijden bij van, van zo'n twee uur. Ja, ik zit nog steeds even op mijn, uh, op mijn knopje te drukken, want we zitten tegen het record aan. Het record was uh, 985, de teller staat nu op 976. Zo! Nou, sterker nog, 986. We zijn, we zijn er. Over. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is toch leuk om mee te Dit maken. Dit is een all-time een, een uh, record? <laughs> ja, inderdaad. Ja, nog nooit zoveel files gestaan. Kijk nee, nou, de, de sneeuw valt natuurlijk op, op de verkeerde plek. Het is vooral rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Maar inmiddels ook in het, in het zuiden van het land rond Den Bosch... is er eigenlijk geen doorkomen meer aan. We hebben net even contact gehad met, met Rijkswaterstaat. En dat en advies is eigenlijk nu toch ook wel een beetje van... Nou, als je nou echt de deur niet uit moet, doe het niet. Want het heeft nee. totaal geen zin om achteraan te sluiten. Want uh, files van, uh, van meer dan, uh, dan 40 kilometer... bijvoorbeeld op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... staat het helemaal vast tussen Meer en Aalsmeer. Uh, dat is dus zo'n 40 kilometer... Maar ook in het zuiden, wat ik net al zei, rond een bos, uh, staat het verkeer gewoon helemaal stil. Dit Kijk, is, dit is, zou je dit een, een file of een infarct kunnen noemen als het zo in het midden en zuiden helemaal vast staat? Ja, ik denk het wel, ja. En ja. Ja. Ja, ja, gaan we richting de Duizend, denk je? Ja, uh, nou, dit is nog even afwachten of die <lacht> nog, nog, nog verder gaat stijgen. Op het moment blijft die zo'n beetje rond de 89 uh, hangen. Maar dat nou. zou zo maar weer kunnen dadelijk. John, spreken je zo weer. Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Sterkte maar voor iedereen die daarin staat in die file. En blijft u luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Lance Armstrong gaan we over praten. Hij schijnt te hebben bekend dat hij prestatiebevorderende middelen heeft gebruikt... tijdens zijn wielencarrière. We hebben twee personen gezegd tegen de New York Times, schrijft de krant zelf. En ook USA Today heeft hetzelfde gehoord. Dat deden al deze anonieme bronnen na afloop van het interview met Oprah Winfrey. Dat had ze met de outfieldrenner. En donderdag wordt dat uitgezonden. We gaan erover praten met wielerverslaggever Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het hoge woord lijkt eruit. Kan jou niet als verrassing komen? Nee, ik komt niet echt als een hele grote verrassing. Het past ook wel een klein beetje in de campagne... die Lance Armstrong op dit moment voert... om toch aan de ene kant wat uh, proberen te schaden, te beperken. Want uh, het is hem blijkbaar duidelijk geworden dat het uh, ja, onontkoombaar is... dat ook hij gaat praten... En uh, het enige wat hij nu nog probeert is uh, strafvermindering te krijgen. Helaas zijn de lijnen vanochtend niet altijd best... maar het heeft alles te maken met uh, de sneeuw die valt, vermoed ik zomaar, Gio. Um, we gaan gewoon even door, want we horen je wel... en ik hoop de luisteraars dat uh, die het ook gewoon goed meekrijgen. Wat denk jij zullen de consequenties zijn, Gio, van een bekentenis? Nou, de consequenties kunnen heel groot zijn, uh, Lara. Want um, wat we begrepen hebben inderdaad uit die, die, die verklaringen van mensen die bij die opname waren van die Oprah Winfrey Show. Uh, daar blijkt in ieder geval uit dat Armstrong heeft gezegd... dat hij met name de verantwoordelijken in de sport... dat hij daarover wil gaan praten. En uh, ja, dan denken we natuurlijk meteen aan de bazen bij de UCI... de Internationale Wielerunie. Denk daarbij aan Pat McRae. Denk daarbij ook vooral aan Heim van Verbrugge... die in die tijd voorzitter was van de Wielerunie. Uh, hij heeft uh, gezegd dat hij de bazen van zijn ploegen... Uh, wil, uh, ja, erbij wil gaan lappen, om het maar even heel goed te zeggen. Uh, hij gaat in ieder geval praten. Hij gaat namen en rugnummers noemen van mensen die in zijn uh, gevoel verantwoordelijk zijn geweest voor het hele dopingsysteem in de sport. Oh ja. Hij gaat geen renners noemen. Dat heeft hij alvast gezegd. Hij wil geen renners gaan verlinken. Het gaat hem met name om de verantwoordelijke, de officials. Dan kan ik mij voorstellen, Gier, dat hij Verbrugge niet zo lekker slaapt de komende tijd. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Uh, hij lag natuurlijk toch al uh, onder vuur. Hij heeft officieel geen functie meer. Hij is erevoorzitter bij de UCI. Uh, dat betekent gewoon dat, dat, hij, dat hij bijna een ceremoniële functie heeft. Maar achter de schermen speelde hij nog wel steeds een rol. En inderdaad, hij Verbrugge zal zich toch behoorlijk in het nauw uh, gedrukt voelen nu door Lance Armstrong. Vooral ook omdat die zaak niet alleen een zaak is uh, in de richting van USADA. Uh, Armstrong heeft de afgelopen maand, zegt hij in dat interview, al uh, gesproken met uh, Travis Tiger Dat is de baas van USADA. Dus het gaat niet alleen om het sportieve verhaal. Dat is het verhaal van Armstrong, uh, van uh, richting uh, de UCI-bazen. Maar hij wil ook eventueel gaan getuigen in een klokkenluiderszaak. Een klokkenluiderszaak die in 2010 al is aangespannen door zijn voormalige ploegmaat Floyd Landis. En dat betekent dat het de federale zaak wordt dan krijg je echt met het Amerikaanse gerechtshof te maken. dan wordt weer een heel ja, andere zaak, ook een zwaardere zaak. Want dat heeft natuurlijk met heel ander soort straffen te maken dan spossing uit sport. Ja. Gio, nog even heel kort, want Armstrong heeft voorafgaand aan het interview met Oprah... excuses aangeboden aan de mensen van zijn organisatie, van Livestrong. Wat zegt dat volgens jou? Uh, nou ja, het geeft in ieder geval even aan uh, dat hij echt heel bewust met een campagne bezig is. Want die excuses in de richting van Livestrong... Uh, ja, je kunt het krokodillentranen noemen. Uh, hij schijnt ook wel emotioneel geworden te zijn. Hij staat daar trouwens tegenover die mensen van Listong, zijn organisatie, een anti anti-kankerorganisatie, heeft hij uh, niet bekend dat hij verboden middelen heeft gebruikt. Dat schijnt hij wel in het interview met Op en... ja, Maar Hij heeft inderdaad zijn excuses gemaakt en is daarbij... Een aantal emotioneel geworden. Goed. Gio Lippens, haar hartelijk dank. We gaan allemaal kijken naar dat interview met Lance Armstrong. Dat wordt donderdag uitgezonden. Ja, excuses voor de slechte verbinding. We hopen dat u het mee heeft gekregen. Uh, het verhaal van Gio Lippens. Meer over deze zaak rond Armstrong en zijn bekentenis die hij gedaan zou hebben bij Oprah en de gevolgen daarvan vindt u op onze website nos.nl. En daar leest u. Ook over het record dat zojuist verbroken is. Ja, het is natuurlijk twijfelachtige eer dat we dat record verbroken hebben... in deze ochtendspits, maar hij is er wel. Nog nooit hebben er zoveel files gestaan. In Nederland. 986 was het op het moment dat het record gebroken werd. En we gaan richting de 1000-zoemelte aanweerb. Sterkte als u in een van die vele files staat. Acht minuten voor half negen. Aanbevelingen van de Commissie Hoekstra zijn goed, maar gaan nog niet ver genoeg. Dat zegt Edes, Vereniging van Woningcorporaties. Commissie Hoekstra onderzocht Vestia en andere affaires rond woningcorporaties. En volgens de Commissie faalde het toezicht. Te weinig slagvaardig, te weinig risicogericht. En uh, onvoldoende ingrijpend als het echt hard nodig was. Al dus commissielid Jan van der Schaar. Mark Kalon van uh, Edes hebben we nu aan de lijn. Meneer Kalon, goeiemorgen. We hebben u al uh, regelmatig gesproken over het toezicht op uh, woningcoöperaties. Um, en we hebben u um, gehoord daarover dat het strenger moest. Nou komt de commissie dus met... Het voorstel om actiever te controleren. Um, invoering ook van een inspectie. Gaat dat ver genoeg wat u betreft? Nee. Wij vinden al uh, zo'n anderhalf jaar dat het uh, sneller, verder en harder moet. Uh, de commissie doet overigens wel hele goede aanbevelingen. Die zegt dat het volkshuisgestelijke toezicht en het financiële toezicht... moet je uit elkaar halen. Uh -huh. dat, dat is een goede. En wat ze niet doen, is die financiële toezicht houden... Onafhankelijk van de minister laten opereren. En dat moet eigenlijk wel. Waarom is dat zo Om, belangrijk? Om belangenverstrengeling tegen te gaan. Je moet niet een afweging gaan zitten maken van. Nou, financieel zou dit eigenlijk niet moeten, maar volgens moet het wel. Dus be dat politiek, je... beleid en financiën, je moet je echt uit elkaar halen? Ja, dat moet je echt uit elkaar halen. Je moet een strak toezichtskader maken, dus zeggen. Hier moet je aan voldoen. dat moet je ook eenduidig definiëren. Dat is overigens niet zo makkelijk. En dan moet die toezichthouder die moet eigenlijk volledig autonoom kunnen opereren. Wel onder politieke verantwoordelijkheid, dat zou een andere minister kunnen zijn. Maar die moet dus echt van tevoren uh, hard kunnen ingrijpen. Hm. Nou, een tweede wat ze niet doen, is eigenlijk een koppeling leggen met de bedrijfsvoering. En wij hebben anderhalf jaar geleden al een rapport gepresenteerd waarin een heel nieuw stelsel wordt voorgesteld. De leningen die worden nu geborgd door het WSW, nou, die moeten daar beter op toezien... Ja, we moeten zeggen dat moet gekoppeld worden met die borging. Dus als de cijfers niet kloppen of als je er geen vertrouwen in hebt, mm -hmm. geen borging meer. Dat dus is bij de Rabobank ook ingevoerd. Je kan het vergelijken met een politieagent die toeziet op een inbreker. Ja, en als de alarmbellen gaan rinkelen en de inbreker heeft het ruitje ingetikt... de politie met loeiende sirenes aankomt en probeert om hem te pakken. Ja, dat ben je dus aan te laat. En dan is het ruitje al ingetikt dan is de buit soms al weg... Je moet eigenlijk een hek voor hebben wat onder stroom staat... en als je inbrekers zijn vingers ja. daar uh, aan, aan raakt, dat die uh, schrikt hm. dat hij niet verder gaat. Ja, dat bedoelt de commissie met actief uh, controleren, actieve inspectie uitvoeren, meneer Kalon. Ja. Maar hoe ziet u zeg, dat voor u? Uh, vinden uw leden dat goed dat we regelmatig dan bezoek krijgen ja, van, van enkele ja, controleurs? Ja, zeker. Onze leden willen zelfs verder gaan. Kijk, je moet zich realiseren dat onze leden die staan allemaal garant voor elkaar staan. Het is een redelijk uniek stelsel. Al die corporaties, die 400 staan garant voor elkaar. Dus gaat er eentje kapot, dan nemen die anderen dat over. En daarachter staan de gemeenten en het Rijk. Het zorgt voor twee dingen. Namelijk dat we overal sociale volkshuisvesting hebben in Nederland. Ook in gebieden waar je geen geld kan verdienen. Hè, waar mensen wonen met lage inkomens. En het zorgt voor lagere kosten voor die huurders. En dat is dus hartstikke goed. Maar die leden hebben geen zin om garant voor elkaar te staan. Als ze er niet op aankunnen... Dat diegene waar zij garant voor staat, dat die deugd. Dus het is ook gewoon eigen belang. Ja. Dus ze vinden het heel prima dat het gecontroleerd wordt. En dat moet je, en daar gaat onze kritiek dus over. Dus nogmaals, 80-90% van die aanbeveling is hartstikke goed. Maar ze hadden iets verder moeten gaan. Dan moet je dus niet steeds gelijk controleren. Want gelijk, als er een lening langskomt of een financiering langskomt, moet het voldoen aan de cijfers. En anders moet je ingrijpen. Goed, meneer Calon, dat is duidelijk. Het moet dus nog iets strenger dan de commissie voorstelt. Uh, hartelijk dank. We gaan kijken wat daarvan terechtkomt. Mark Calon, uh, voorzitter van Edis, de koepel van Woningbouwcorporaties. Vijf minuten voor half negen is het. U luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. Er zijn hier en daar wat mensen blij dat het sneeuwt. De meeste uh, maken ze toch wat zorgen. Vooral mensen die in die lange file staan. Er zijn daarbij van 50 kilometer in totaal. En we hebben iemand gevonden die vanochtend lekker wakker werd. Gerard Winters. Goedemorgen. Goedemorgen. Prachtige naam trouwens. Ja, hè, dat past wel bij het weer inderdaad. Dat dacht ik, dat dacht ik. Want u kunt nu eindelijk kijken of de proefopstelling van het verwarmde fietspad werkt. Of het echt sneeuwvrij blijft. Leg eens uit. Ja, inderdaad. Wij hebben een uh, proefopstelling gemaakt van het fietspad dat we verwarmen met uh, grondwater. Om te zien of wij dat uh, stroef kunnen houden, ook met deze weersomstandigheden. En? En het werkt. We hebben hem nu draaien. Het is buiten min 6,9 zo. En dan hebben we een fietspadtemperatuur van plus 4. Wat we met een heel weinig uh, energie voor elkaar krijgen. Mm -hmm. En, en hier, hier zo is waar? Hier is in uh, Heino. Oké, okay, bij Zwolle. Bij Zwolle, ja. ja. Het is hier pas net begonnen met sneeuwen. Vanmorgen lag er eerst geen sneeuw. Het is om een beetje 7 uur gaan sneeuwen. En uh, dat houden we keurig bij. Kijk eens aan. En uh, hoe doet u dat? Een fietspad verwarmen? Dat lijkt me nogal een klus. Dat is uh, inderdaad uh, nogal een klus vergeleken bij gewoon een recht, toe recht aan het fietspad. Uh, technisch valt het best mee. De techniek kent iedereen. Ook, het lijkt heel erg op de vloerverwarming die we gewoon in huis uh, hebben. Uh, het enige grote verschil is dat het nu buiten ligt. Ja, maar het lijkt duur. Is, is dat een optie voor alle fietspaden in Nederland? Nou, het lijkt inderdaad duur. De kosten van een fietspad zijn uh, procent of 10, 15 hoger om het aan te leggen. En de energiekosten die ermee gemoeid zijn vallen bijzonder mee, omdat we met name duurzame energie uit grondwater gebruiken. En daar eigenlijk alleen maar elektriciteit aan is, energie aan en toevoegen om het rond te pompen. Oké, okay, dus dat uh, zou een idee voor de rest van Nederland kunnen zijn in de winters? Ja, voor de rest van de Nederland is misschien een beetje veel. Oh. Uh, waar we in eerste instantie op mikken is uh, de plekken waarvan iedereen weet dat ze uh, gevaarlijk zijn zodra het glad is. Mm. Nou, elk dorp, elke stad uh, kan iedereen die plekken zo aanwijzen waar altijd veel ongelukken gebeuren. Daar nou zou je eigenlijk kunnen beginnen met het toepassen van dit soort uh, technieken. Dank u wel. Gerard Winters, projectontwikkelaar bij uh, adviesbureau To, dat de fietspaden, verwarmde fietspaden ontwikkelt.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 Iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110. Radio 1, het NOS journaal. Langs de ochtendspits ooit en veiligheidsraad stemt in met interventie Mali. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het autoverkeer heeft veel last van de sneeuw en nog nooit is er zoveel file geweest door die sneeuw als vandaag. Volgens de ANWB ging het even richting de 1000 kilometer. En eh, daarom doet Rijkswaterstaat een dringende oproep aan automobilisten. Daar waar mensen niet echt de weg op hoeven om dat vooral ook niet te doen... en heel goed de weersverwachting en de verkeersinformatie in de gaten te houden... Dus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 de treinen door uitgelopen werkzaamheden. Er zijn ook op enkele plaatsen wisselstoringen. Schiphol heeft wat meer last van het winterweer, zegt een woordvoerder. Passagiers moeten rekening houden met vertragingen. Alle vertrekkende vluchten die moeten eerst gedieist worden... voordat ze kunnen vertrekken, dus dat geeft wat langere tijd van vertrek. En dat zal de hele dag zo zijn. En zometeen in deze uitzending natuurlijk veel meer over de sneeuw.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 Ondertussen gaan de voorbereidingen verder voor het opzetten van een Afrikaanse interventiemacht in Mali. Er is inmiddels een Nigeriaanse generaal aangekomen om die missie te leiden. De komende dagen en weken worden minstens 3300 militairen in Mali gestationeerd om Frankrijk en de Malinese strijdkrachten te helpen.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 Want uh, het is blijkbaar duidelijk geworden dat het uh, ja, onontkoombaar is dat ook hij gaat praten. En uh, het enige wat hij nu nog probeert is uh, strafvermindering te krijgen. Volgens de anonieme bron zaten er emotionele momenten in het interview. Het duurde 2,5 uur. En Armstrong had van tevoren gezegd dat hij op alle vragen eerlijk antwoord zou geven. Donderdag wordt het gesprek uitgezonden. Het komt onder andere op Discovery Channel. En dat was het nieuws Het weerbericht van Weer Online.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 Woensdag is het prachtig winterweer en de zon krijgt veel ruimte. Aan zee blijft de kans op een sneeuwbui aanwezig. Overdag temperaturen tussen 0 en min 3. Ah, we hebben verkeersinformatie in het midden, westen en zuiden van het land. Is het is nog steeds op veel plaatsen bijzonder glad door de sneeuw. Er zijn ook wat, wat aanrijdingen gebeurd. De sneeuw trekt langzaam weg richting het, het zuidoosten van het land. Maar voorlopig is het advies van Rijkswaterstaat. kon je net in het nieuws ook al horen om nou, niet bij die lange files achteraan te sluiten. Files van 35 kilometer met een wachttijd of een vertragingstijd van ruim 2 uur... zijn op dit moment geen uitzondering. Het is vooral nog erg druk rond Amsterdam, Den Haag Rotterdam. Maar inmiddels ook veel vertraging op de wegen rond het Den Bosch. Daar staan nu ook de langste files. Zo staat er op de A59... Vanaf Zierikzee naar Oost, tussen Knoop het Hooipolder en Knoop het Hindham... vielen van 35 kilometer. En de andere kant op nog meer vertraging op de A59. Van Zierikzee euh, naar, naar Oost, vanuit Oost naar Zierikzee moet ik dan zeggen. De andere kant op dus tussen Oost en Knoop het Zonzeel... rijdt het op diverse plaatsen langzaam over 37 kilometer. Dit weekend is het feest in jouw tuin, want dan is de Nationale Tuinvogeltelling...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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Misschien wel vanuit de auto in een van die vele files... Bij het het filerecord vanochtend dus gebroken is. Verbroken is de drukste ochtendspits ooit in Nederland. Meldt de AWB. En onze verslaggevers zijn ook al sinds zes uur op de weg. Jeroen de Jager bijvoorbeeld de hele ochtend al van Amsterdam richting Rotterdam. Jeroen, op de snelweg kwam je even niet verder. Toen ben je binnen doorgegaan, dacht ja. handig te zijn. En nu ben je soepeltjes naar Rotterdam gereden. Ja, daar sta ik echt muurvast op de ring rond, rond, rond Rotterdam op die A20. Op dat platteland trouwens, Marcel. Uh, lastig voor de fietsers, daar hoorde het net in de uitzending. We hebben geen aandacht voor die fietsers. Maar ik heb ze zien uh, ploeteren daar door de sneeuw. Dat is echt een probleem. Daar liggen geen uh, verwarmde fietspaden over overal. Nee, dus, nee, uh, niet. Dat gaat uh, dat is heel lastig. Wat je ook ziet is mensen die bij de bushokjes uh, staan te wachten, want die bussen die, die komen ook maar niet. Dus die staan daar lang te wachten in de koude kleuren. Ook niet fijn. Uh, nu dus op die snelweg en ja, nu krijg je het volgende probleem. Dan sta je lang en dan moet je plassen. Wat doe je dan? Ik heb toevallig een plaszak in mijn ogen liggen, maar dat heeft niet iedereen. Dus dat wordt nog een dingetje vandaag, want het is zo'n dag volgens mij... Ja, klein dingetje. <laughs> ja, ja, ja is zo'n dag volgens mij dat de files ja. niet oplossen, denk ik. Weet je wel, dat, dat je de hele dag door die files uh, blijft houden. Ja. Zo'n dag is het. Ja, ja dat, dat zegt Rijkswaterstaat ook inderdaad in de ANWB. Ja. Dat het voorlopig van een wel even doorgaat en dat het zo uh, naadloos... En dat gaat. ...met de avondspits. Nou, ja, precies. Hé, hey, um, ja, Sterkte. Dank je. In de auto. En, en fijn jo. dat je verslag doet zo vanuit uh, het autootje op de radio, op Radio 1. We gaan naar verslaggever Edwin van der Berg, want die is ook onderweg. Edwin, waar sta jij? Ik ben uh, onderweg naar Amsterdam, net de uh, Wijkentunnel gepasseerd. En op weg naar het Rotterpolderplein. En uh, nou niet muurvast, zoals ik dat Jeroen hoor vertellen. Maar het rijdt hier stapvoets. En af en toe kun je zelf even optrekken. Maar harder dan 35 kilometer per uur. En dan een paar honderd meter, dat lukt echt niet. Zo'n lang lint van, ja, wat was het, 40 kilometer vielen um, drie rijen dik op de A9 tussen Alkmaar en, uh, en Schiphol. Hmm, en wat zie je om je heen, Edwin? Uh, allemaal gelaten automobilisten? Of zijn er toch ook nog bij die het proberen en die van links naar rechts zwabberen? Nou, een aantal die probeert dan nog ja, uh, uh, elke seconde tijdwinst die ze kunnen halen uh, op weg naar, uh, naar hun afspraak te halen... en te wisselen van de linkerrijstrook naar de vluchtstrook en weer terug... Maar de meeste mensen die geven zich toch over aan de wetenschap dat het gewoon uh, uh, niet te doen is. En dat uh, ze waarschijnlijk te laat komen. Uh, maar uh, dat er ook aan deze, uh, deze rijen auto's wel weer een eind komt. En dat het, uh, dat het in de loop van de ochtend wel weer beter gaat, denk ik. Regin heb je net weer vanuit de wijkertunnel zo gereden. Wat, wat, wat zag je? Is, is de het pak sneeuw dik? Nou, het valt erg mee hier hoor. Er ligt denk ik hooguit 1 of 2 centimeter. Een uh, compleet winterslandschap, Wat op zich heel mooi is. Maar goed, ik moet mijn aandacht op de weg houden. Wat wel positief is, is dat ik uh, op het stuk vanaf uh, Alkmaar, waar ik om 7 uur ben, ben getrokken nog geen enkel ongeluk bent tegengekomen. Okay. Uh, geen, enkel, uh, uh, uh, geen enkele botsing, geen gestrande auto's. Dus blijkbaar houden mensen ook heel erg rekening met, uh, met dit weer... en rijden ze zo voorzichtig mogelijk. Okay. Uh, Edwin van den Berg, ook dus onderweg richting Amsterdam. Uh, goede reis en rij voorzichtig ook. En Marcel Bril, die spraken we vanochtend om kwart over zes. Al toen zat hij op de fiets in Den Haag. En nou ja, op een nou ja, <laughs> laag naast de fiets. Ja, ik ben niet gevallen. Dat klopt. Oh, uh, nee, heel ja. goed. Maar je ploeterde wel door een flinke laag. Dat klopt. Richting Binnenhof. Hè. Daar ben je wel aangekomen. Zeker. Ja, ik heb er ongeveer een uur over gedaan, waar ik normaal een half uurtje over doe. Maar ja, als je hier dan aankomt in het centrum van Den Haag, dan is het toch ook wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Het historische uh, hart van Den Haag bestaat natuurlijk om meer uit het Binnenhof. Ja, dat is sowieso, vind ik, al heel erg mooi, dat gebouw. Maar als je dan al die uh, witte uh, daken ziet en de witte grond... en ja, dat is schitterend, met nog een paar bomen waar heel veel sneeuw op ligt... en dan die vlokken, die dikke vlokken die hier nog in overvloed uh, vallen. En als je dan in een stukje sneeuw gaat staan waar nog niemand op heeft gestaan... Ja, dan zit je uh, toch wel uh, tot ver boven je enkel in de sneeuw. En ja, mensen uh, uh, genieten er ook van, dat zie je, die mij ook aanspreken. Die, die vinden dat leuk, die lachen... Er komt nu een sneeuw langs met een, met een, met een, klei, met een slee langs... Met een, met een klein kindje die is iets minder blij. Maar ja, het zorgt natuurlijk ook voor overlast. Uh, mensen die bij bushalte staan te wachten. Bussen rijden wel, trams ook wel, ma mondjes maat. En uh, ja, dan kun je op zoek gaan naar een taxi. En de dame die nu naast mij staat met een grote bontmuts op... Uh, jij wacht op een taxi, is het niet? Ja, ja, ik, ja. en hij komt nog steeds niet, dus... Ja, het duurt best wel lang en net ook, ik stond daar gewoon bij de tram. En ik heb gewoon een half uur gewacht. En nu stond ik net weer bij de tram en moest ik weer een kwartier wachten. Maar het is toch wel, het is toch wel heel gezellig. dus ja Waar moet je heen? Ik moet naar het Belgisch Park. Belgisch Park dat is ongeveer een, ja, tien minuten fietsen hè, vanaf hier. En denk zo'n zeven minuten met de tram normaal? Ja, ongeveer wel. En nu doe je er gewoon, denk ik, ik sta ongeveer al twee uur buiten. Dus, maar ja iedereen, ja, iedereen is gewoon... Heel erg aardig tegen je en ze zeggen van ja, heb je het koud en zo. Het is gewoon heel erg gezellig. En, ja. Je bent wel een doorzetten. Ga je naar iets leuks? Nee, ik ga naar school. Oh, dan kun je toch ook gewoon naar huis gaan nu. Nee. Mag ik dat niet zeggen? Nee, nee ja, ik heb allemaal toetsen, dus het moet wel. Het is wel belangrijk school. Over hoe, hoeveel tijd moet je daar zijn op school? Hoe laat begint het? Om 9 uur. Dus nou, ik ben al te laat, maar ik heb al school gebeld dat ik uh, ja, rond 10 uur daar ben. Ik denk dus, dat ze we daar wel begrip voor hebben, toch? Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik kan niet anders. Mijn moeder kon me ook niet brengen. Dus. Nou, hopen dat er snel een, een taxi komt. Succes en ik hoop dat je op tijd bent op school. Ja, heel erg bedankt. U ook. Marcel, in de naam. Marcel trouwens, want we hebben een record, hè, Caffiles. Hoe, hoe ja, zitten we nu, Laura? Ja, we kijken. 1003 kilometer staat Juist. er op dit moment in Nederland. Bereidt de premier al een toespraak voor? <lacht> nou, dat zal ik eens even <lacht> ja, nagaan. heel goed. Ja, ja, ja. Richting Dorentje. Graag live, bij ons. <lacht> Kom voor de bakken. Strekken we hem door. er maar een. Op deze zender. Radio 1. Het sneeuwt hier aan alle kanten. We gaan door naar Australië, waar uh, de temperaturen heel anders zijn. Marcela Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe warm is het daar, weet je dat? Ja, uh, staat op het uh, bord uh, 26 graden, maar het voelt vele malen warmer. Het was ook echt weer de, de eerste warme dag sinds dagen. En een hoop spelers hadden daar last van. Robin Haasen moeten we het over hebben, Marcella. Want uh, het zat er natuurlijk wel in. Uh, en het is helaas uitgekomen, hij is uitgeschakeld. Ja, tegen de ja, nummer drie, Andy Murray, 6-3, 6-1, 6-3. Zeven games kreeg hij dus slechts. Dat was uh, ja, misschien wat minder uh, dan we gehoopt hadden. Want hij heeft in het verleden een keertje gewonnen van Murray. Twee jaar terug bij de US Open, nog zelfs een vijfzetter gespeeld. Maar ja, het verhaal van vandaag is uh, uh, eigenlijk niet alleen hazen... dat hij kansloos was, maar vooral Andy Murray... die. Ja, imponerend tenniste, ja, als een uh, kerstverse Grand Slam-kampioen. De laatste winnaar, vorig jaar New York won die, Olympisch kampioen. Het is een andere Murray. Hij uh, verspeelt geen games meer. Zoals hij dat vroeger wel eens deed, weet je? dan speelde hij slordig een setje. Dan tankte hij, zoals we het noemen, dan deed hij eventjes niet zijn best. Had hij niet zo'n zin, werd hij boos. Nu niet hoor, vanaf game 1 stond hij er agressief tennis, uh, hij sloeg uh, Hazen links en rechts alle hoek in. Uh, af en toe waren er hele leuke rallies. Ook uh, Robin Hazen uh, sloeg mooie punten... want hij heeft aantrekkelijk tennis om naar te kijken... Maar ja, de Nederlander moest toch acht keer zijn service inleveren... en kwam eigenlijk in het begin van de eerste set al een breek achter. En ja, vanaf dat moment was het achter de feiten aanlopen. Dus Murray, ja, een maatje, dik maatje te groot. En ja, speelde echt als een titelkandidaat. Hey, en ook Igor Seisling verloor in de eerste ronde. Was niet opgewassen tegen de Oezbek-Istomin. Hoe was die partij? Ja, hij verloor in vier sets, won de eerste set. Dus nou ja, goede hoop, want het was in ieder geval het eerste setje... dat de Nederlanders boekten in Melbourne. Um, maar ja, vanaf het begin van de tweede set uh, leek het alsof hij uh, ja, toch wat instortte. leek ook last te hebben van de hitte. Dat zei hij ook na nou afloop, dat hij niet heel goed tegen de warmte kan. Dat dat toch een probleem is, dat hij dan de energie uit zijn lijf voelt uh, trekken. Nou ja, dan heb je natuurlijk een probleem in Australië. Uh, set 2, 3 en 4 kwam die alle sets uh, snel een breek achter. En ja, kon dat eigenlijk niet meer goed maken. Dus heeft weinig kansen gehad daarna en ja, ging uiteindelijk in vier sets eraf. Dan zagen wij alarmerende berichtjes op de Telex. verschijnen... over Serena Williams. Wat was er aan de hand? Ja, Serena Williams die ging door de enkel in de eerste set. Ze stond 4-0 voor tegen de Roemeense Galovic. Um, tien minuten onderbreking, uh, moest zwaar ingetaped worden. Uh, ging uiteindelijk door en het werd 6-0, 6-0. Dus zo erg was het niet, zullen we maar zeggen. Uh, dus het was wel even schrikken, maar uh, Williams uh, maakt zich er goed vanaf. Net als uh, de titelverdedigster, uh, de nummer 1 van de wereld, Azarenka. Die won ook van een uh, Roemeense, Nicolescu. Um, er zijn wel twee geplaatste speelsers bij de vrouwen uitgeschakeld de nummer 7, de Italiaanse Errani, vloer van de Spaanse Suarez Navarro, en de recint Petrova, als twaalfde geplaatst, verloor van, ja let wel... de 42-jarige Japanse Date Kroem. Nou, die heeft natuurlijk wel een historisch record geboekt... door als oudste speler een rondje te winnen op uh, een Grand Slam. Misschien was er iets aan de hand, want het was 6-2, 6-0. Dat is natuurlijk een rare uitslag. Maar uh, ja, de nummer 7 en de nummer 12 uh, van uh, de vrouwenplaatsingslijst... die liggen er dus uit. Marcella Mesko over de Australian Open, dank je wel. De lieveling van de beurs, Apple, heeft het moeilijk. De waarde van het aandeel uh, deelt fors, daalt fors. Wat is er aan de hand? We horen het straks van Roland Stekelenburg, onze internetdeskundige. Eerst naar het file record. John Bakker bij de ANWB. Waar staat dat nu op? Um, hij, hij is iets gezakt. We zitten weer iets onder de duizend kilometer op dit moment. Want hij is, heeft de duizend gepasseerd voor de mensen ja. die het nog niet meegekregen ja. hebben. Ja. Hoe, hoeveel was het op het uh, hoogste punt? Ik heb duizend zeven gezien Kijk eens aan. Als, uh, als toppertje. Hey, waar staat het vooral vast? Ja, het is uh, vooral rond, in de Randstad eigenlijk rond Amsterdam, Den Haag, uh, Rotterdam. Maar ook op de wegen rond Den Bosch is het op dit moment geen doorkomen meer aan. Er staan files van meer dan uh, 40 kilometer. Met uh, vertragingstijden van ruim twee uur. Dus het advies van Rijkswaterstaat is dan eigenlijk van... Als je niet per se de deur uit moet, wacht even. Probeer te wachten tot het wat beter gaat. Want de mannen van Rijkswaterstaat willen de boel wel schoonmaken... maar dat is erg moeilijk zolang als al die files daar, uh, daar nog staan. Maar goed, het is, uh, het is even niet anders. Met uh, de langste twee, die ga ik even noemen, op de A59. Vanuit uh, Zierikzee naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Hooipolder en Os-Oost. Over 47 kilometer. En de andere kant op, vanuit Os naar Zierikzee. Daar rijdt het langzaam tussen Os en knoop het zonzeel over 37 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Europese Commissie steekt een stokje voor de overname... van pakjesvervoerder TNT door UPS, hoorde u gisterochtend al in onze uitzending. Voor aandeelhouders kwam dat als een verrassing. Ook dat hoorde u, de koers halveerde. Daar waren we bij. Maar mededingingsexperts die hadden dat wel voorzien. Zoals Jean-Paul van Marising, hoogleraar mededinging aan de universiteit. Van Nijrode. Nijrode en Webster, inderdaad. Precies, ik moest even zoeken. Meneer Van Morgens, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, u had dat al zien aankomen. Het uh, uh, uh, is een terechte beslissing van Brussel. Nou ja, dat is, dat is vrij moeilijk in te schatten. Uh, als je het bekijkt vanuit mededingsrecht, dan is er zeker wel wat voor te zeggen. Uh, kijk, er zijn een paar aanbieders op deze markt. Het gaat hier om de koeriersdiensten. In feite zijn er maar drie grote aanbieders. Uh, Eén daarvan wil nu een overname doen. En uh, ja, dan kun je inderdaad wel verwachten dat de Europese Commissie daar heel kritisch naar kijkt. Hmm. Is het ook terecht? Want het is dan misschien via de regels dat er verschillende aanbieders moeten zijn. Um, ja. is, is die angst voor te grote bedrijven op een markt die dan niet meer echt vrij is... Um, of te zeer bepaald wordt door die partijen... dat dat in Europa het geval zou kunnen zijn? Ja. Nou ja, kijk, als je het UPS vraagt, dan zullen ze ongetwijfeld nee zeggen. En TNT zal ook nee zeggen. Uh, wat, wat je vaak ziet is dat bedrijven tegen dit soort van besluiten in beroep gaan... bij het mm. Europese Hof. Uh, en in een aantal gevallen, het gebeurt niet heel vaak... maar soms wordt het dan ook teruggedraaid. Maar als je bekijkt vanuit mededingsrecht... ja, er zijn inderdaad een, een beperkt aantal aanbieders. Uh, de commissie kijkt dan hoeveel concurrentie blijft er over... als deze twee partijen zeg maar samengaan, UPS en TNT. Uh, de vraag die hier ook speelde was, was er een goede koper te vinden? Want het is dus zo dat de Europese Commissie gevraagd heeft... dat bepaalde onderdelen moesten worden afgestoten. En dan wordt er gekeken of er in de markt een geschikte koper is. En blijkbaar is dat niet gelukt. Want je doet natuurlijk uh, zo'n bedrijven uh, wel wat aan. Hè? Je zadelt ze wel met een probleem op. Kijkt de Europese Commissie daarna. Want wat moet TNT nou? Wat moet PostNL nu? Want de, de, de koersen halveren en een volgende koper zal allicht lager bieden. Ja, het is inderdaad de vraag wat er nu gaat gebeuren. Uh, wat je wel ziet, uh, soms is dat uh, zeg maar de ondernemingen het, het gewoon even rust geven... en bijvoorbeeld uh, een jaar wachten of zo... om te kijken of de marktomstandigheden uh, significant zijn uh, uh, gewijzigd. Uh, bijvoorbeeld stel dat er een andere overname heeft plaatsgevonden. Nou, dan kan het zo zijn dat de marktomstandigheden dusdanig zijn... dat de commissie het wel goedkeurt. Maar wat je meestal ziet, is dat partijen er toch gewoon van afzien. En dan is er dus heel veel tijd en heel veel geld uh, geïnvesteerd... in iets wat uiteindelijk niet, uh, niet gelukt is. We hadden het al even over. He. Is dit eigenlijk verrassend? U vindt van niet. Uh, had UBS dit moeten kunnen zien aankomen? Of is er een groot verschil in uh, mededingsautoriteiten... in bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten en Europa? Er is zeker een verschil. Uh, gemiddeld genomen uh, is het zo... dat de Europese Commissie wat strenger is dan de Amerikaanse mededingsautoriteiten. Er zijn ook gevallen waarin de Europese Commissie heeft goed, uh, uh, niet heeft goedgekeurd... maar de, de Amerikaanse autoriteiten wel. Mm -hmm. Dus er zit wel een verschil in kun je het voorzien, Ja, dat blijft altijd heel moeilijk. Je kunt vooraf een aantal analyses maken, een aantal scenarios ook, waarin je zegt van, nou, stel dat de commissie met dit bezwaar komt, wat gaan we daar dan, hoe gaan we daar dan op reageren? Ja, want Er zijn wel tussendoor aanpassingen geweest hè, van het, het, het, het overnamevoorstel. Klopt, UPS heeft uh, twee of drie keer uh, de dossiers staan er niet openbaar, maar twee of drie keer in ieder geval uh, um, voorstellen gedaan aan de commissie om, om te wijzigen en dus tegemoet te komen aan de bezwaren van de commissie. Kijk, of zoiets lukt, ja, dat is altijd heel moeilijk van tevoren in te schatten, ook uh, omdat je niet precies weet wat er in de markt gaat gebeuren. In dit geval dus die koper. Uh, het vinden van een geschikte koper, dat schijnt hier het, uh, ja, toch het struikelblok uh, te zijn geweest. Van tevoren weet je niet wat je moet verkopen van de Europese Commissie. Dus je kunt van tevoren ook heel moeilijk al uh, op zoek gaan naar zo'n koper. Dus daar blijft toch altijd een, een grote onzekerheid in zitten. Hm. Kan Brussel zich ook in eigen voet hebben geschoten dat er nu in de Verenigde Staten wel een hele grote staat uh, ontstaat? Want UPS wil een partner, wil groeien. Ja, het is inderdaad de vraag natuurlijk wat, wat UPS nu gaat doen. Die, groei, die groeistrategie is inderdaad uh, bekend. Dus dat, uh, ja, dat no normaal gesproken zou je dan aannemen dat ze op zoek gaan naar een, een andere overnamekandidaat. Alleen ja, deze mededingsrechtelijke problemen die zijn er nu natuurlijk. Uh, en die zijn ook een stuk duidelijker nu voor alle betrokken spelers. Dus de vraag is ook hoe een toekomstige overname, uh, als UPS dat zou willen, hoe die beoordeeld gaat worden door de commissie. En, en de kans van slagen lijkt op dit moment niet heel erg groot. Jean-Paul van Marissing, hoogleraar mededinging aan de Universiteit van Nijrode. Hartelijk dank voor de toelichting. Over de waarde van bedrijven gesproken. Apple heeft het moeilijk, in ieder geval op de beurs. Het aandeel van de maker van de iPad naar iPhone en nog veel meer producten... is de afgelopen tijd flink gedaald. Van een piek boven de 700 dollar in september naar zo'n 500 dollar nu. Bij ons internet- en technologiekenner Roeland Stekelenburg. Roeland, um Apple leek altijd zo uh, onschendbaar, onaantastbaar. Wat is er aan de hand met het bedrijf? Ja, 30% waardedaling is natuurlijk niet, uh, niet niks. Het is eigenlijk een opeenstapeling van slecht nieuws en slecht uh, sentiment. De uh, Wall Street Journal meldde bijvoorbeeld gisteren nog... dat de bestelling van uh, schermen en andere componenten voor die iPhone 5... dat Apple die gehalveerd heeft in Azië bij de leveranciers... Uh, dat wijst dus op slechte verkopen. En dan gaan mensen op doorredeneren en die gaan denken van... ja, hoe zit dat nou precies met die producten? Um, en dat ziet er dus gewoon niet zo heel goed uit. Het marktaandeel van Apple in die smartphone-markt, die zo belangrijk is... want daar verdienen ze heel veel geld aan, is ook gedaald... is nog maar 15 procent. En dat is eigenlijk de helft van het marktaandeel van Samsung, bijvoorbeeld. Dus ja, dat zijn echt wel tekenen die erop wijzen dat er inderdaad wat, wat aan de hand is... En ja, dat het sentiment rond Apple wat minder aan het worden is. Heeft dat ook te maken met het uh, overlijden van de grote man uh, achter Apple? Ja, die daar joven? kun je over redeneren. Uh, uh, uh, iedereen heeft het erover. Ik was vorige week nog in Amerika. Dat is mm. ook nog steeds het gesprek van de dag. Als Steve Jobs nog geleefd had... had Apple dan die slechte kaartenapplicatie wel ja dat ja, is allemaal what, what if. Hè? Mm. Dus ik vind het altijd moeilijke redeneringen. Wat wel heel duidelijk is in de markt... is dat er steeds meer kritiek komt, met name onder jongeren die die iPhone gewoon helemaal niet meer hip vinden. Die zeggen, ja, er is maar één model. Het bestaat sinds 2007. Dat is een hele mooie telefoon voor onze ouders... die eigenlijk <laughs> niet zo handig zijn met smartphones. Uh, en zelfs de afdankertjes uh, van hun iPhone... die willen ze gewoon helemaal niet meer. Ze zeggen, doe mij en Samsung, die zijn goedkoper. Uh, er zijn heel veel verschillende modellen. En die zijn wel hip. Dus ja. Apple heeft echt in de jongere is generatie... Maar een probleem. Bij een probleem. Mm. En heel belangrijk, ze zijn in deze economische tijden gewoon te duur. Uh. Een iPhone kost 600, 700 euro. Wie heeft dat nou voor een telefoon al? Wie had dat gedacht, een paar jaar geleden? Nou, nog niet zo lang geleden. Dit is echt de wet van de remmer. de voorsprong. Zij creëren de markt, breken hem open en blijven dan hangen? Dat lang? is exact wat er is gebeurd. Uh, je ziet dat Samsung inmiddels uh, uh, de grootste is op dit gebied... Uh, eigenlijk een uh, kopie heeft gemaakt van het nieuwe Apple-systeem... enige jaren geleden daar ook heel veel rechtszaken over heeft gehad. Maar goed, dat die, daar laten we het daar alsjeblieft niet over hebben. Uh, maar wel heel veel verschillende modellen op de markt heeft inmiddels... van in alle prijsklassen... en dat dat voor mensen toch een heel aantrekkelijk alternatief is. We laten het even los, Apple. Want we gaan het hebben over de wereldwijde PC-verkoop. Hoe, hoe is het daarmee? Ja, dat gaat dus heel slecht. Uh, dat is ook de aanleiding dat we het er even over hebben. Voor het eerst sinds uh, 2003 zijn die pc-verkopen vorig jaar gedaald. Die groeien dus altijd van jaar op jaar, zijn vorig jaar gedaald. En dan hebben we het dus over gewone desktop-computers en laptops hè, uh, teruggelopen. En iedereen had gehoopt dat de introductie van Windows 8, dat nieuwe besturingssysteem van Microsoft, vorig jaar daar een boost aan zou geven. Mm -hmm. is dus niet gebeurd. En je ziet uh, eigenlijk gebeuren dat tablets die markt langzaamaan aan het overnemen zijn. Um, en ja, dat is natuurlijk voor heel veel grote bedrijven, voor fabrikanten als Dell, die het marktandel echt met tientallen procenten zag, zag dalen. Uh, ja, zijn enorme klappen. Die gaan van de beurs, begrijp ik. Of dat zijn ze van plan? Ja, dat zijn ja. ze van plan. Dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Die zoeken, zoeken geld. Ja. Uh, dus willen dat op een andere manier gaan financieren. Maar ook uh, grote bedrijven als HP en, en Acer daalden uh, in marktandel. Kijk eens aan. Ontwikkelingen op de markt voor PC's en ook op de markt voor uh, alle Apple-producten. Roland Stekelenburg, dank je wel weer. Iedereen achter de pc weg of achter de laptop en de sneeuw in of het ijs op of naar Noordlaren. Daar is Mark in Visser. Ja, gewoon lekker fris in de wind en ouderwets ook schaatsen. Is dat eigenlijk nog populair? Ik zal dus even vragen aan de secretaris van de ijsvereniging hier, meneer Bazuin. Ja, zeker is ze populair. Want de, ja, ook onder de jeugd? Onder de jeugd ook wel. En je merkt wel dat ze wat minder uh, ja, leergierig zijn, wat minder leren als vroeger. Vroeger was gewoon standaard. Als er ijs was, ging je naar de ijsbaan, dan ja. ging je leren schaartsen. Maar tegenwoordig is het toch wat anders. De computers en de tablets doen een intrede. Ja. En, uh, de en jeugd dat, wat doen jullie in... daar dan mee? Nou, we hebben wel eens een, uh, een schaatskliniek georganiseerd van de KNSB. Ja. Uh, we hebben hier ook wel eens een keer een, in de zomer een uh, kunststof schaatsbaan gehad. Daar konden ze gewoon op zo'n ja. schaatsbaan heen en weer schaatsen. Dus af en ja. toe doen we er wel mee. Kijk, zelfs hier in Noord-Laren gaan ze met hun tijd mee. Er ligt inmiddels al een centimeter of vijf. Dat wordt gewoon een hele mooie marathon vanmiddag. Goed uit Noot Laren. mark Robin Visser, u hoort hem zo dadelijk na negen uur ongetwijfeld. Ja, we praten u ook bij uiteraard over de record spits, de ochtendspits. 1007 hebben we gehaald. Is inmiddels weer wat terug aan het lopen. Dus uh, nou ja. blijft u luisteren vanuit de auto, vanuit bed. Misschien bent u al op het werk. Radio 1.